Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De volgende stap in de formatie kan beginnen, dat zegt informateur Cenk Willink. Hij heeft koffie gedronken met de leiders van alle politieke partijen... Hij zocht uit of ze na al het politieke gedoe van de afgelopen tijd weer verder willen praten met elkaar, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet. Zijn opdracht was begin deze maand om te onderzoeken of er voldoende vertrouwen was tussen die partijen om uit die impasse te komen. En er moest een nieuwe bestuurscultuur komen. Volgens informateur Cenk Willink vinden partijleiders het nog ongemakkelijk, maar is er wel genoeg vertrouwen om verder te gaan met de formatie. Jongeren kloppen minder vaak aan bij jeugdzorg. En dat is opvallend. De afgelopen jaren steeg dat aantal juist. Onderzoekers van het CBS zeggen dat het door corona komt. Hoe strenger de lockdown, hoe minder intakegesprekken er worden gevoerd. Daardoor krijgen jongeren lang niet altijd de hulp die ze nodig hebben. En Trainer Erik ten Hag blijft langer bij Ajax. Zijn contract is verlengd tot en met eind juni 2023, een jaartje langer. Er gingen de afgelopen dagen geruchten dat ten Hag zijn koffers aan het pakken was voor Tottenham Hotspur... ...maar zijn contract wordt nu dus bij Ajax verlengd. En studenten van de Universiteit van Amsterdam balen. Ze kunnen normaal gesproken tijdens hun opleiding een tijdje in het buitenland studeren... ...maar dat gaat vanwege corona niet door. Hartstikke jammer, vindt ook deze student die naar New York zou vliegen. Het meest pijnlijke is sowieso dat ik er al twee jaar naartoe werk en dat het echt gewoon een kans is studeren aan een topuniversiteit in Amerika, wat anders gewoon niet meer kan omdat het te duur is. En alle andere universiteiten in Nederland laten wel gewoon hun uitwisselingen doorgaan. En ik kan, gewoon, ik kan gewoon naar Amerika reizen, ik mag me daar laten vaccineren, ik kan er waarschijnlijk op vakantie gaan volgend jaar, maar ik kan niet op mijn uitwisseling. De Universiteit van Amsterdam vindt het geen goed idee om studenten nu de wereld over te sturen. Voor veel landen geldt een negatief. Negatief reisadvies of het gaat er hard met de besmettingen. Ze kijken wel naar een plan B. Volg een tijdje online colleges van de universiteit waar je naartoe wil. En mocht het reisadvies op geel of groen springen, pak je gewoon alsnog het vliegtuig. Het weer nog. Het is een bewolkte, regenachtige dag. De meeste buien zijn in het noorden. Later vanavond langzaam droog en meer zon. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland momenteel vertraging op de A7 op de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland in beide richtingen. Dat heeft te maken met verkeerstops. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu de Muziekboulevard. Wat gon do with all that junk, all that junk inside <snapsens> your trunk? I'ma get, get, get, you drunk, get you love junk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really.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 What you gon' do with all that junk, all that junk inside that trunk? I'ma get, get, get, get you drunk, get you love, jump off my hump. What you gon' do with all that ass, all that ass inside of the jeans? I'ma make, make, make, make you scream, make you scream, make you scream. What you gon' do with all that junk, all that junk inside that trunk? I'ma get, get, get, get you drunk, get you love, jump off this hump. What you gon' do with all that breasts, all that breasts inside that shirt? I'ma make, make, make, make you work, make you work, work, make you work. Het wordt middernacht, doe je naast me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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er breekt een nieuwe fase aan in de formatie van een nieuw kabinet. Informateur Cenk Willings zegt in zijn eindverslag... dat er voldoende vertrouwen is voor inhoudelijke gesprekken. In de loop van dat proces moet duidelijk worden wie met wie wil regeren. De inlichtingendiensten, AIVD en MIVD... zijn niet altijd eerlijk over de tapoperaties die ze aanvragen. Dat zegt de commissie die de aanvragen moet beoordelen... Soms deugt de aanvraag niet en moeten we lang doorvragen, zegt de commissie. Ajax heeft overeenstemming bereikt met Erik ten Hag over de verlenging van zijn contract. Ten Hag blijft tot en met 30 juni 2023. De afgelopen dagen waren er geruchten over een overstap naar de Engelse club Tottenham Hotspur. Het weer laten vandaag naar het Zuidwesten geleidelijk droog en meer zon. Het wordt 10 tot 13 graden. This night around, like the tight, tight, tight. turn, gonna turn.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 Alleen maar Frans en Duits. Ik zeg tegen mezelf of neem ik aan mijn huis. Schumapel, zo ver nog wel. Maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey, ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Ja. Het is de route om te communiceren. We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te snel, je Ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het Frans en Duits Hey Frans, Duits, Frans Ze spreekt een beetje Duits Ze spreekt een beetje Frans En Duits, hey Frans We kunnen hem naar Antwerpen boeken Spreek een woordje Belgisch Poepen, wel met de rubbers Gaat alsjeblieft Ik heb al een op sportief Hoe zeg ik Joko in het Frans Dat kan ik eraan bieden En een glas Judo Hans Weet je wat ik haar vertel Ik kan geen Frans Maar ik ken hem wel Het ging te snel Je m'appelle je kent het wel, grap. Ik weet niet eens wat het betekent, maar het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 Dit is ZFM.